Dus je hoeft nog geen tuner te kopen. Nee, nog niet. Jullie kunnen wel een geheim bewaren. Heel wel. Maar dan moeten jullie ook eerlijk beloven... dat je het niet verder zult vertellen. Ja, natuurlijk. Bartelaar had vorige week nog op kerstkrant getrakteerd. En het schijnt nu dat Wigbold toen geweigerd heeft om hem in stukjes te snijden... omdat hij daar geen tijd voor had. Van weer veel gehoord.